7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Spelers en Oranje-fans teleurgesteld over vertrek van Van Marwijk. KPN voor een groot deel in Mexicaanse handen. En Spanje bereikt EK-finale.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 Het Mexicaanse telecombedrijf Americamobiel is er definitief in geslaagd een groot belang in KPN te verwerven. Het bedrijf heeft zo'n 25% procent van KPN in handen. Gisteravond liep de termijn af die Americamobiel zelf had gesteld aan zijn bot van 8 euro per aandeel. In totaal is zo'n 40% procent van de aandelen aangeboden. Toch willen de Mexicanen niet verder gaan dan een belang van 30%, procent, omdat ze anders een bot moeten uitbrengen op het hele bedrijf.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 De leider van de reddingsoperatie noemt het een wonder... dat er niet meer doden zijn gevallen. Een man van 64 uit New York is veroordeeld tot zeven jaar cel... voor het stelen van historische documenten. Uit archieven in heel Amerika heeft hij zeker 4000 documenten ontvreemd... met een totale waarde van ruim een miljoen dollar. Er zaten speeches bij van president Franklin D. Roosevelt... en brieven van wetenschapper Isaac Newton en schrijver Charles Dickens... De man ging meestal op pad met een assistent, zodat een van hen het personeel kon afleiden, terwijl de ander de documenten in een geheime zak in hun kleding kon stoppen. De assistent moet nog terecht staan. De Europese vliegtuigfabrikant Airbus wil een fabriek bouwen in de Verenigde Staten, melden Amerikaanse media. De fabriek voor de bouw van A320-toestellen zou moeten komen in de stad Mobile in Alabama. Met de bouw zou een investering gemoeid zijn van honderden miljoenen dollars.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 Morgen zon en stapelwolken. In het oosten is later op de dag kans op een bui. En het wordt 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Allereerst nog een waarschuwing. In het noorden van het land komen mistbanken voor. En dan de files. Op de A28 staan ze op de zolle dus richting Amersfoort... tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort, 2 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Ost... tussen Valburg en het knooppunt Ewijk 3 kilometer.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 NOS Radio Injournaal, Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. De Verenigde Staten van Europa. Angela Merkel en Herman van Rompuy hebben een goed gevoel bij zo'n Europees vergezicht. Maar dat geldt niet voor Hollande of Rutte. Straks de tegenstellingen op een rij. Hier is naar het einde van Bert van Marwijk bij Oranje. Ja, hij heeft na lang twijfelen de knoop dan toch doorgehakt. Van Marwijk stopt als bondscoach.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 Het duurde even, maar daarna toch wel. Bas Tichler, Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt de laatste vier jaar Van Marwijk van zeer dichtbij gevolgd. We hoorden eerder Wesley Snijder in onze uitzending uh, zeggen dat hij verrast was door uh, de stap van Van Marwijk. Had niet verwacht dat het zo snel zou komen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het verbaast mij niet. Uh, na alles wat er gebeurd is op het EK en in de slipstream van het Europese kampioenschap... had ik eerlijk gezegd wel zien aankomen dat hij vroeg of laat, niet meteen, want dat, is nogal, dat past niet bij hem zoals hij zo even al zei, maar dat hij wel vroeg of laat, dus ongeveer nu... wel zou beslissen dat hij ermee zou stoppen eerlijk gezegd. En Bas heeft hij dan um, overwogen en gedacht... ja, met deze groep gaat het niet? Nou, dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Maar hij heeft, zoals hij dat in dat stukje met Jack zo even al zei... Uh, wel ook het gevoel dat hij gefaald heeft. Strikt genomen is dat natuurlijk zo. Als je kijkt naar de resultaten van het EK, is dat niet goed geweest. Hij heeft uh, natuurlijk ook de zeg maar, interne processen... waar je als coach absoluut verantwoordelijk voor bent... ook een beetje uit de klauwen laten gieren. En dat heeft absoluut een negatieve impact op dit toernooi gehad. Zo niet een hele grote. Daarbij denk ik dat hij zich ook realiseerd is... dat hij misschien toch te lang en te halstarrig heeft vastgehouden... aan de mensen en de speelwijze zoals hij die een paar jaar geleden had bepaald. En dat dat allemaal uh, overgoten met het gezeur in het land... en het gevoel dat je misschien toch aan een dood paard trekt door dat gezeur toe heeft geleid dat hij heeft gezegd... nou ja, dan is het beter om de weg vrij te maken voor een ander. En jij deelt zijn mening, Bas, begrijp ik. Ja, zeker. Omdat ik denk dat het uh, op een gegeven moment... Uh, is er ook geen weg terug meer. Dat is een beetje het probleem. Mm -hmm. Daar moet je ook bij zeggen, vind ik... en dat mag je echt niet vergeten... dat dit een van de beste bondscoaches is geweest... die ons land ooit heeft gehad. Die ons niet alleen uh, naar een WK-finale heeft geleid... maar ook nog twee keer Oranje echt rimpeloos... door een kwalificatierreeks heeft gestuurd... Um, dus dat moet je er wel echt bij zeggen. Maar vroeg of laat kom je dan toch tot de conclusie dat het niet meer zo werkt. En dat het, denk ik, inderdaad beter is dat er een ander uh, voor die groep komt. Hoewel je, en dat geeft maar meteen ook weer aan dat het gek is wat uit een contract tot 2016... dat hebben ze bij de KVB met droge ogen ook maar verlengd en verlengd. Ja. Waarbij je ook maar kan afvragen wat dat eigenlijk allemaal voor zin heeft... om juist in de voetbalwereld, die zo opportunistisch is als wat... Maar ook een keer te zeggen, in 2011, weet je wat we doen, we verlengen je contract tot 2015. Ja, maar goed, uh, KNVB zegt nu ook, hè, dat is, deelt jouw mening. Uh, de beste bondscoach die we gehad hebben, vonden ze, vinden ze. En hebben dat contract dus inderdaad verlengd. Dus het is echt in die laatste weken misgegaan. Ja, ik denk dat dat vooral het gezeur rondom het elftal en de, de onderlinge sfeer die verziekt was, de, de, de clubjes en de groepjes, waar die dus blijkbaar toch niet goed de vinger achter gekregen heeft om dat op te lossen, de neuzen weer dezelfde richting op te krijgen, dat dat een belangrijke rol is geweest. En misschien, maar goed, dat is, zijn ook dingen die misschien pas later blijken. Zijn er nog wel meer dingen gebeurd waardoor hij desnoods persoonlijk het vertrouwen verloren heeft in een aantal mensen? Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Er is wel veel gebeurd. Hij heeft natuurlijk, dat lekte ook al wel uit, gezegd dat een aantal spelers maar afscheid moest nemen van het Nederlands elftal Of liever andersom. Dat Oranje afscheid zou nemen van een aantal spelers. Niet alleen maar op basis van leeftijd. En misschien komen er nog wel meer van dat soort verhalen naar buiten nu. Dat zou me niet verbazen. Nee, en nu, want wie kan hem opvolgen? We hebben vanochtend eventjes een, uh, een peiling gedaan onder onze luisteraars. De vele bondscoaches die we kennen. Uh, van Gaal, Koeman, Adriaanse, Foppen, de Haan worden allemaal genoemd. Ja, dat, uh, het, er komt een mooi rijtje namen op gang, denk ik nu. Je, je kan kiezen uit 16 miljoen uh, potentiële bondscoaches, <laughs> ja. heb ik altijd begrepen. Dus het wordt nog moeilijk voor de KVB om. Of juist heel makkelijk, maar hoe je het ziet. Maar met, met deze groep, hè? met, met ja. de ellende die we hebben gezien ook. We hebben het gezien aan gezichten die verkeerd stonden. Uh, nou, er is veel gebeurd. Wie, wie zou deze groep wel weer op de rails kunnen krijgen? Kijk, de spelers hebben altijd gezegd... wij willen, uh, laat ik zeggen, wat Nederlandse voetballen. Uh, Dan kom ik weer op de welbekende discussie. Speel je met hoeveel mensen in je elftal die controleren... en hoeveel mensen die eigenlijk gewoon lekker willen aanvallen. Uh -huh. Heel simpel gezegd. Um, in, in die zin zou je een coach moeten aantrekken... die zeg maar de Hollandse voetbalschool voorstaat. Maar het lijkt mij wel verstandig om in deze fase iemand aan te trekken... die ook wel in staat is om dat met strakke hand te doen daar waar nodig. Dus Louis van Gaal lijkt mij een uitstekende keuze. Er is ook al wel links en rechts een suggestie gewekt... of uh, wand beschikbaar, Ruud Gullit iets zou kunnen doen. Als boegbeeld, dat lijkt me eerlijk gezegd ook niet zo heel gek... Uh, desnoods samen, als dat zou kunnen. Dat geloof ik eerst gezegd niet meteen, maar je weet maar nooit. Maar ik denk dat Van Gaal op dit moment een, een, een hele goede nieuwe bondscoach uh, zou zijn. Dat zou die overigens altijd zijn. En als er nou eentje is die zegt, ik wil juist daar nog wat laten zien... na de mislukking uh, van 2001, 2002... dan is het Louis Van Gaal. Bas Tegeler, dank. Yo. 13 minuten over 7 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Brussel begint vandaag alweer een belangrijke eurotop. Met al centrale vragen of we meer macht naar Brussel moet... en of er beter toezicht moet komen. Premier Rutte wil dat laatste. Hij kreeg gisteravond in het debat in de Tweede Kamer opnieuw veel verwijten... dat hij geen visie heeft over hoe het verder moet in Europa en de eurocrisis... en dat hij twee gezichten laat zien. In Brussel doet hij braaf mee, in Den Haag moet hij niet veel van Europa hebben. Volgens zijn tegenstanders is dat om zich de PVV van het lijf te houden. Maar de premier bestrijdt dat.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 Uh, en ik heb ook vanavond eigenlijk daar behalve wat retoriek, maar dat plaatst zich dan maar in de functie van de verkiezingen. Uh, verder geen uh, inhoudelijke onderbouwing van gehoord. Nu eerst bankentoezicht, eerst de rommel opruimen. zelf in de landen Italië, Spanje, die moeten nu eerst een bank op orde hebben. En pas als dat gebeurt is, en we weten precies hoe alles ervoor staat. dan ga je heel goed nadenken over die volgende stap. Kijk, dat het ook in het Nederlands belang is om zo'n stap op enig moment te zetten, is evident. Maar dat kan alleen. Het kan alleen als ik zeker weet dat het niet ten koste gaat van Nederlandse spaarders en Nederlandse belastingbetalers. Hoeveel vertrouwen heeft u in de top? Ja, goed, het zal een top zijn, uh, waarbij we weer een stap verder komen. Uh, ik verwacht niet dat we nou de, tot, tot uh, we zullen dat rapport van Van Rompuy bespreken. Daar zullen veel opvattingen over worden gegeven, die zullen ook verschillend zijn. En ik verwacht dat op basis van het rapport en de discussie dan later dit jaar verder wordt gesproken. En we zullen natuurlijk praten over de actuele situatie, maar. Ja, ten aanzien van Griekenland moeten we toch afwachten waar Trojka mee komt. Uh, en ten aanzien van andere landen moeten we ook wachten op de resultaten. Ja, Merkel heeft nu al flink bonje met Hollande met Monti. Ja, ze zegt uh, ik ga niet voor die schulden opdraaien. Ik wil geen eurobonds. Mijn hele leven lang niet. Nou ja, goed. Uh, ja, dat laatste zou ze dan weer gezegd hebben... in een besloten vergadering van de liberale fractie in de Bondsdag. Dus daar geef ik even geen commentaar op. Want dat zijn dan weer bronnen die beweren. Maar haar lijn dat je dus niet naar een situatie moet waarin ik de druk weghaal in Zuid-Europa... om te hervormen door bijvoorbeeld gemeenschappelijke staatsleningen... of door nu een bankenunie in te voeren... waarbij ik risico's van de Italiaanse en de Spaanse banken... eigenlijk bij de Nederlandse belastingbetaler en de spaarden neerleg. Dat is evident. Daar steunen Merkel en ik elkaar volledig. Ja, dus u zegt, ik ga niet voor die schulden van Zuid-Europa opdraaien? Nee, natuurlijk niet. Ze moeten zelf opruimen. We hebben noodfondsen gecreëerd om tegen hele zwange, strenge voorwaarden te zeggen... als jullie tijdelijk hulp nodig hebben, zijn we er. Maar dat gaat tegen de strengste voorwaarden. Die landen moeten zo snel mogelijk door te hervormen... door gewoon te bezuinigen, simpelweg te bezuinigen, die overheden kleiner te maken. En door groei los te trekken, moeten die landen op een niveau komen... dat ze weer van het infuus af kunnen. Ja, wanneer is deze top geslaagd? Nou ja, ik denk dat deze top uh, twee dingen moet doen. Dat is goed praten over het voorstel van Van Rompuy. En dan zullen landen, ook wij, plussen en minnen inzien. Dat gaat dan door naar december. En uh, ten tweede moeten we in goede sfeer praten over een aantal actuele problemen. Uh, maar ik, ik verwacht niet dat er nou hele sweeping uh, besluiten worden genomen. Maar dan zijn de markten weer ontevreden. Dat geloof ik niet. Uh, kijk, de markten willen maar één ding. En dat is dat Spanje, Italië en andere landen dat die hun economie op orde krijgen. En die maar ook, ook dat wel... ze gered worden. Ja, maar het heeft geen zin om met een paracetamol Spanje te redden. Uh, Spanje moet zelf de maatregelen nemen en dan gaat vanzelf de rente dalen. Uh, en dat is echt de enige route naar het oplossen van de problemen in Zuid-Europa. Ja, hier was nergens een meerderheid voor. Kunt u nu eigenlijk uw eigen zin doen? Is het eigenlijk wel makkelijk? Ik Altijd naar de Tweede Kamer en dan probeer ik zo goed mogelijk uh, recht te doen aan de verschillende opvattingen. Premier Rutte vlak voor zijn vertrek naar Brussel gisteravond. En Peter Blok sprak met hem later deze uitzending. Na half acht spreken wij uh, Onno Ruding, voormalig minister van Financiën... en ook oud-bankier natuurlijk, over de problemen... en de mogelijke oplossingen in Brussel. En het voetbal. Spanje staat in de finale van het EK. Straks hoort u de vreugde van de Valencianen Met henkerker Jessica van Spenker naar de wedstrijd tegen Portugal. Is de eerste verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Ja, de mistbanken zijn inmiddels weg, Lara. De file is nog niet. Ze staan onder andere op de A8, Saandam richting Amsterdam... tussen knooppunt Saandam en het knooppunt Koenplein, 3 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp, 3. A12, Arnhem richting Utrecht tussen Maarsberg en Driebergen, 2. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... daar is een vrachtwagen gestrand, tussen knooppunt Terbrechtseplein... en Rotterdam Centrum, daarom 3 kilometer file... en een dichte rechterrijstrook. A28's volle richting Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort 2. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en het knooppunt Ewijk 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De spanning stijgt in Washington. Het Amerikaans Hoge Rechtshof bepaalt straks het lot van de belangrijkste wet van president Obama. De wet op de betaalbare gezondheidszorg, of beter bekend als Obamacare, verplicht iedere Amerikaan een ziektekostenverzekering te nemen. En wie daar geen geld voor heeft, die krijgt steun. Maar die wet is omstreden, zeer omstreden. Maar niemand had twee jaar geleden nog gedacht dat een rechter er een streep doorheen zou kunnen zetten. Zelfs president Obama houdt daar nu wel rekening mee. If I do win a second term as president, Wat ga ik doen als ik word herkozen? Zegt Obama op een feestje voor de pers een paar maanden geleden. In mijn term we In term. In mijn eerste termijn heb ik de hervorming van de gezondheidszorg doorgevoerd. In mijn tweede termijn doe ik dat weer, zegt de president. Maar Ethan Rome van de consumentenorganisatie Healthcare for America Now... kan er al lang niet meer om lachen... om de permanente aanvallen van de Republikeinen op Obamacare. De Republikeinen zijn vooral geïnteresseerd in zichzelf... en niet in wat goed is voor andere mensen. En daarom willen ze de belangrijkste wet van de president kapotmaken... vindt de directeur van HeCan... De kern van de wet is dat iedereen arm en rijk een ziektekostenverzekering krijgt. Het individual mandate geheten. Veel watchers van het hoge rechtshof verwachten nu dat dit mandate gaat sneuvelen. But if they were to throw out the mandate, yeah. many people are predicting. Right. Yeah. What it, but but the other way to look at it is simply this. That would mean that the court upheld every single coverage expansion, consumer benefit. Je kunt er ook anders naar kijken, zegt Rome. Stel dat alleen die verplichte verzekering vervalt. Dat betekent dat een heleboel andere belangrijke onderdelen van de wet gehandhaafd blijven. Er zullen dan toch meer ziektes gedekt worden en patiënten zullen betere bescherming krijgen. Miljoenen mensen krijgen niet de verpleging die ze nodig hebben. Of ze gaan eraan failliet aan hun doktersrekening, zo zegt Rome. De familie Ritter uit Mannheim, Pennsylvania, weet precies wat dat is: zo'n medisch faillissement. I gave birth to twins, twin daughters. Ik was 24 jaar oud toen kreeg ik een tweeling. The girls, when they were four years old, so four years later, they were diagnosed with myelodysplastic syndrome, It's like a smoldering leukemia. Toen de meisjes vier jaar oud waren, luidde de diagnose ja, een bepaald soort leukemie. Een heel zeldzaam soort. De doctors at the hospital said we get a the state. Toen de behandelende arts adviseerde mij toch een, een extra verzekering te nemen. Omdat op een huidige verzekering deze uitzonderlijke behandeling niet meer zou dekken. Daar zat gewoon een plafond op. The payments that we had to make to maintain our health insurance were very expensive that along with everyday life mortgage electric bill like basics caused us to file bankruptcy. Onze premies waren toen behoorlijk hoog maar ja we moesten natuurlijk ook nog gewoon voor het dagelijks leven betalen en ook onze hypotheek aflossen daar gingen we failliet aan Als Obamacare nou niet helemaal wordt ingevoerd wat betekent dat voor jullie Fear of discrimination ik ben eh, bang dat mijn kinderen gediscrimineerd gaan worden als Obamacare niet doorgaat. Stel dat mijn man zijn baan verliest, dan zullen ze niet meer behandeld worden. Gewoon omdat een behandeling dan zonder verzekering heel erg duur is. Madeline, like made Madeline, 14 jaar oud. I feel like, well, aren't I worth it? Because I mean, I need the, it's not cosmetic, I need this medicine to live. Ja, het lijkt wel alsof ik het niet waard ben. Door al die politieke gevechten. Ik heb dat medicijn gewoon nodig om te leven. Wat is uw verwachting? Wat gaat het Hooggerechtshof doen met, uh, met Obamacare? I have not a lot of faith in the way our court system works right now. Niet heel veel vertrouwen in. Dit Hof heeft getoond dat uh, corporations, grote bedrijven, dat die meer waard zijn dan gewone mensen. We horen een bijdrage van correspondent Wessel. De jongen, het is dus nog wachten op de uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Utrecht dan gaat vervuilende personenauto's verbieden in de binnenstad. Het gaat om dieselauto's die ouder zijn dan acht jaar en benzineauto's ouder dan tien jaar. De maatregel moet uiterlijk in 2015 ingaan. Daarmee is Utrecht de eerste stad in Nederland die ook relatief jonge vervuilende personenauto's gaat weren. De gemeente gaat de auto's controleren met automatische kentekenregistratie. Verkeerswethouder in Utrecht, Frits Lindmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat dan met die auto's die binnenstadsbewoners bezitten? Ja, over, dit gaat ook over gezondheid. Net als het vorige item. Want uh, de lucht moet schoner om uh, mensen gezonder te laten leven. Ja, daarom doet u dit? Uh, wat, daarom doen we dit. Uh, waarom, we, uh, waarom we gaan handhaven. De ook gaan handhaven. Uh, en uh, of mensen in de binnenstad uh, die al een oude auto hebben. Daar zullen we voor zorgen dat er een uh, overgangsregeling komt. Hm. Klinkt bekend, dit plan, meneer Lindmeijer. Ze hebben het in Amsterdam ook geprobeerd, rond 2008. Het is toen niet gelukt. Er was veel te veel verzet in Amsterdam. Waarom denkt u dat het wel gaat lukken? Nou, omdat we uh, in de stad een uh, probleem hebben met de lucht schoner maken. En we moeten in 2015 aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen. Dat is een soort van ondergrens uh, waar je uh, op, moet, uh, op, op moet richten. En uh, als we geen uh, maatregelen nemen, dan halen we gewoon de gezondhe gezondheidseisen die Europa ons. Uh, en daar hebben de inwoners van Utrecht alle begrip voor? Ja, we gaan. Uh, het is onderdeel van een breder pakket van maatregelen wat we doen. Dat breder pakket uh, gaan we uh, vanaf september uh, zogeheten iets mee in. En dan gaan we alles afwegen en kijken of dit een maatregel is die ook uh, tot, uh, tot draagvlak kan leiden. Meneer Lindmeijer, hoeveel scheelt het als je deze auto's weert? U dat? Ja, het scheelt, het scheelt heel veel. Uh, het is een beetje een technisch verhaal, maar. Uh, als, je, als je kijkt naar wat je als stad zelf kunt beïnvloeden aan luchtkwaliteit, dan uh, is het pakket wat we nu voorstellen: de, de milieuzone voor dieselauto's vanaf 2013 en de milieuzone voor personenauto's die ouder zijn dan zoveel jaar ja. vanaf 2015, is uh, ongeveer de helft van uh, de luchtkwaliteit die je in de stad zelf kunt beïnvloeden. Het scheelt heel veel. Ja, maar u zegt de stad kan, of, of wij, wij lezen dat de stad maar zo'n 3 tot 4 procent zelf kan bepalen. Dat is natuurlijk niet zo heel veel, en dan is dit toch wel een ingrijpende maatregel. Ja, maar het punt is dat je uh, in de stad altijd met, met uh, pieken zit in uh, de, de, de luchtkwaliteitsbelasting. Het zal een beetje technische worden, uh, maar dat er altijd pieken zijn in de stad. En die kun je heel goed afvangen. En voor het afvangen van die pieken, dat is ook echt nodig. Anders dan halen we de gezondheidseisen niet. Uh, om het afvangen van die pieken scheelt het echt een enorme slag op een borrel. Ja, dat kan zijn. Maar uh, nogmaals, um, Lara vroeg net ook al, uh, de Utrechters krijgen daar dan wel mee te maken. Heeft u dit ook gepeild bij de middenstand bijvoorbeeld? Of wat die daarvan denken? Ja, we zijn al een tijdje in gesprek als het gaat over de milieuzone voor dieselbestelauto's... met uh, de vertegenwoordigers van uh, bedrijven die met dat soort auto's rijden. Ja. Uh, we agendieren dit ook uh, in ons regentier overleg met uh, de winkeliers uh, de in, de, in de binnenstad. Ja, ik doelde en, eigenlijk uh, meer op mensen die misschien Utrecht nu gaan mijden. We kijken natuurlijk enorm naar uh, hoe gaat dat in Duitsland. Uh, en in Duitsland heeft het geen grote effecten op... Uh, de, de omzet in de binnensteden. Integendeel, uh, steden die hier gedaan mee begonnen zijn, profiteren daarvan. Meneer Lindmeijer, gaan afwachten of dit inderdaad ook doorgevoerd gaat worden? Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Vijf minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Gaan voetballen. Spanje kan zondag voor de tweede keer achter elkaar Europees kampioen worden. In de halve finale was Spanje sterker dan Portugal. Pas bij de penalties werd het beslist. Verslaggever Jessica van Spenge keek samen met honderden Spanjaarden naar de wedstrijd. En deed ze in Valencia. Het basketbalstadion van Valencia. Rode stoeltjes. Vandaag is het helemaal rood. Overal vlaggen, t-shirts van Iniesta, Xavi Alonso, Torres. Met open mond zit hij te kijken naar het grote scherm. Hij is 10 jaar oud. Ronaldo. Hij is een beetje gevaarlijk hè? Nee, hij is niet een beetje gevaarlijk, heel erg gevaarlijk. Maar ik denk toch wel dat we van hem gaan winnen. Na nou, 37 minuten speeltijd is het iets rustiger geworden in het stadion. De vlaggen zijn naar beneden. Mensen die hier en daar beginnen wat te eten. Nee no, no, maar hey hoor, de sfeer is helemaal niet naar beneden. Ik heb gewoon een beetje trek. Hoe ging het, de eerste helft? Een beetje. Poco... Hij haalt zijn neus op. Ja, hij zegt. we kunnen wel wat beter spelen. Wat moet er nou gebeuren? en pues logo intentar marcar otro. Ja, gewoon een doelpunt maken en dan nog eentje proberen. een otro delantero. Een andere spits. Ken? Eh, Torres. Ben je ook voor Real? Ja, sí, Real Madrid. En vanavond is het extra spannend, want er spelen heel veel Real-spelers tegen elkaar, hè? Ja, sí. eh, pues, ik Ronaldo, pero y ha encontrado que dando mucho sus Ja, zegt hij, Ronaldo en Controu, die hebben echt last van de spelers van hun eigen club. Ahora me voy a el lo de mi madre y esperar a que meta un gol para celebrarlo. En nu ga ik naast mijn moeder zitten en dan wachten tot ze een goal scoren, zodat we het kunnen vieren. Proberen ze erin? Goed nieuws? Sí, buena. Negrede is heel slecht. Maar hij is wel van Llorente. Nou, deze jongen had liever Llorente gehad. cabeza va mejor. is beter om te komen. Cristiano Donaldo, no? Cristiano is malísimo. Cristiano is heel slecht. Es mejor Messi. Iniesta, también mejor. Iniesta is veel beter dan Messi ook. Bueno, pues, zijn voor het scherm gaan staan. de penalties kunnen op moment beginnen. Hoe gaat het? Kent aan? Eh, partido. een poco nervioso. Sí, nervioso poco no ja, ik ben heel nerveus. De penalties is als een loterij. Je weet niet wat er gebeurt. Cristiano falla Seguro, seguro. seguro. Ze meneer. 3-2 voor Spanje. Ja, het wordt echt heel spannend. Spanje heeft gewonnen. Mensen beginnen elkaar te zoenen. Mijn jongetje begint te huilen. Het is vuurwerk. Maar tegen wie? seguro. Pero le vamos a ganar. Vamos a ganar 2-0. 2-0. Ze gaan met 2-0 winnen van Duitsland. Dat weet hij eigenlijk wel zeker. Kom op zondag 1 juli naar de Dordtse Boekenmarkt. Met bijna 600 kramen in de historische binnenstad van Dordrecht.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 No issue now. Grootbelang Amerika Mobiel in KPN. En Airbus gaat vliegtuigen bouwen in Amerika. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Mexicaanse telecombedrijf Amerika Mobiel heeft definitief een groot belang in KPN verworven. Zo'n 25 procent. Tot gisteravond konden aandeelhouders hun belang voor 8 euro per aandeel kwijt aan Amerika Mobiel. 40 procent van de aandelen werd aangeboden. Maar de Mexicanen wilden een belang van maximaal 30 procent. Anders moeten ze een bot uitbrengen op het hele bedrijf. De KPN-top vindt het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 ...en lucifer ontstoken waardoor een gaswolk tot ontploffing is gekomen. Daarna brak er brand uit en de vrouw heeft zware brandwonden opgelopen. Airbus wil vliegtuigen gaan bouwen in de Verenigde Staten... melden Amerikaanse media A320-toestellen. De fabriek moet komen in Alabama en de bouw zou honderden miljoenen dollars kosten. De Europese fabrikant zit in de VS dicht bij een belangrijke afzetmarkt... ...en kan er vermoedelijk ook goedkoper werken dan in de Europese fabrieken. Airbus maakt ook A320's in China... Dan de teleurstelling over het vertrek van bondscoach Bert van Marwijk... zowel bij de spelers van het Nederlands elftal als bij de supportersclub Oranje. Van Marwijk is per direct opgestapt na de snelle uitschakeling van Oranje op het EK. Volgens de KNVB heeft hij uitzonderlijk goed gepresteerd... met een finale plaats op het WK in Zuid-Afrika en een eerste plaats op de FIFA-ranking.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 Een man van 64 uit New York heeft zeven jaar cel gekregen voor diefstal van historische documenten. Hij heeft zeker 4000 documenten meegenomen uit archieven in heel Amerika. Ter waarde van ruim een miljoen dollar. En daar zaten speeches bij van president Franklin D. Roosevelt... en brieven van wetenschapper Isaac Newton en schrijver Charles Dickens. De man ging meestal op pad met een assistent. Een van hen leidde het personeel af, terwijl de ander de documenten pikte. En in Elliott Lake in Canada zijn twee lichamen gevonden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Zaterdag kwam in de plaats in de provincie Ontario een deel van het parkeerdek boven het winkelcentrum naar beneden. Two Lake families and that whole community for that matter got the news no one to hear. Crews found and removed two bodies from the rubble of the collapsed Algo Center Mall today. 22 mensen raakten gewond en reddingswerkers noemen het een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen. Dat was het nieuwsoverzicht.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 AMB Verkeersinformatie. Met op dit moment negen files en een totale filelengte van 26 kilometer... is het een normale spits. Ik geef u de opvallende files. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid... en het knooppunt Raasdorp 3 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar heeft een gestrande vrachtwagen gezorgd... dat er tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum... 4 kilometer file staat. De rechterrijstok is dicht. En dan de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk 2 kilometer.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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. En daar leest u alles over de carrière van Bert van Marwijk bij Oranje. Ja, en met de kennis van u weten we dat Nederland-Portugal... de laatste wedstrijd van Van Marwijk als bondscoach van het Nederlands helftal is geweest. Zijn contract bij de KNVB is gisteravond na vier jaar ontbonden. Het gebeurde op initiatief van de bondscoach zelf.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 De kwalificatie voor het WK in Zuid-Afrika verliep vlekkeloos met alleen maar overwinningen. De loting voor het eindtoernooi koppelde Oranje aan Denemarken, Japan en, Cameroon. door, de en dan gaat -ie! Hij zit erin! Het is Hij zit erin! Kopt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon is Het WK werd een zegentocht die pas op de laatste dag eindigde.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 Problemen waren er bij de invulling van de linksbackpositie En ook de keuze voor de spits riep discussies op. Ook de oefenwedstrijden verliepen niet voorspoedig. Nederlagen tegen Bayern München en Bulgarije werden er nog wel enigszins weggepoetst met overwinningen op Sloakije en Noord-Ierland. Paulsen, nog een versnelling. Van de wie moet ingrijpen? Dan doet hij eigenlijk maar half. Komt de bal voor de voeten van Kroondeli. Kroondeli schitterende actie. En, en, en, 1-0 oh. Denemarken. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelenburg door. In Oekraïne ging het mis.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 Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Had hij eigenlijk geen andere keus? Nee, als je dit ook allemaal nog eens hoort en op een rij zet. Vier jaar bondscoach, drie fantastische jaren en inderdaad in de laatste acht... of acht nederlagen in 52 wedstrijden, waarvan zes in, in het laatste half jaar. Dat geeft wel aan dat de koek een beetje op was. En door wat er allemaal gebeurd is, ook al weten wij daar maar heel weinig van... er wordt daar heel veel over gesuggereerd, was het toch een onmogelijke positie geworden. Want ook als hij door was gegaan, was er zoveel te lijmen geweest... en was er zoveel vertrouwen stuk geweest. Op allerlei fronten, ook naar hem toe, dat het bijna een schier onmogelijke opgave was... ...denk ik, om in deze situatie door te gaan. Dus het is een, een moedig besluit van een, een, een goede coach... ...die aan het einde ja, de controle kwijt is geraakt. Hè? Ja. En nu moet er iemand komen die deze ja. groep wel in toom houdt. Laten we het zomaar even omschrijven. Bas Tichler um, kwam vanochtend met Van Gaal, is vrij, ging toch niet naar Ajax. Wat ja. vind jij van die naam? Nou, ik, ik ben dat met, met uitstek uh, met hem eens. Ik vind als er iemand op dit moment geschikt zou zijn om uh, in deze situatie... waarin een combinatie vereist is van uh, en gewoon discipline uh, buiten het veld... en ook discipline in het veld, lijkt Van Gaal mij uh, de voorkeur. Er dus zullen een aantal mensen helemaal niet blij zijn met zijn komst. Hm. Dat is ook een hele goede reden om het wel... Te doen. Dat, uh, is uh, als een misverstand dat uh, spelers die graag worden opgesteld onder iemand ook allemaal zeggen: ja, dat was zo'n goede coach. Ja. Ik ben een groot voorstander van dat het bestuur bestaat. Ik hoorde ook de naam van Gullet uh, vallen. Dat lijkt mij een stuk onverstandiger. Niet om hem in een bepaalde functie of zo iets rond die groep te laten doen, maar zeker niet als eindverantwoordelijk of als coach. Want daarin heeft hij bewezen dat dat toch een vrij moeizame combinatie is. Maar een, een van Gaal, uh, ook precies wat Bas Tichler ook eerder zei vanochtend op de zender, uh, wetende dat hij nog zo graag een keer wil bewijzen dat hij als bondscoach dat heel goed kan. Na die eerdere, eh, toch niet zo gelukkige periode eh, lijkt mij een hele, hele goeie. Maar ik ben bang dat ze het niet aandurven bij de KNVB. Goedom, uh, dat wachten we af. We moeten het er even hebben over ja. de eerste halve finale van gisteravond. Portugal-Spanje. Ja. Um, ik moet je bekennen dat ik even wat uh, post ben gaan sorteren. Ja, <laughs> nou... Hebben <laughs> uh, de kenners er wel van genoten? Nou, dan, dan schaar je mij in ieder geval in een andere categorie <laughs> dan jijzelf. Dat hoeft helemaal niet, Marcel. Maar ik, uh, uh, uh, uh, uh, ik vond het uh, de hele tijd inderdaad de twijfel tussen post sorteren... en toch ook wel de spanning van de wedstrijd. Ja, op uh, wel, Het werd zeker. wat haarder, het werd ook wat gemeener, Er gebeurde zo hier en daar wat. Maar als je kijkt naar wat... Er nou daadwerkelijk uiteindelijk voor de doelen gebeurde. Natuurlijk had Portugal in de 90ste minuut een grote kans. In de 104 e minuut had Spanje een kans in het begin van de wedstrijd. Maar ik deel wel met je. Je komt toch ook wel naar het stadion voor een paar prachtige momenten voor en bij de doelen. En dat hebben we helaas ook eh, weinig gezien. Ze durfde, Spanje dacht, bekijk het maar. we gaan niet in jullie val lopen. En Portugal, moet ik zeggen, had zeker het eerste uur de wedstrijd toch wel goed onder controle. Want Spanje kwam niet echt aan zijn eigen spel toe. Maar goed, uiteindelijk die penalties. Altijd weer die penalties. Weer zo'n heer een penalty daarbij mm. nog niet zo mooi als van Pierlo, maar hij was toch wel erg mooi van Ramos. En ja, je voelde het bijna dat de druk de Portugezen te veel werd. En Spanje, ja het kan wel een hele unieke reeks worden hoor, als ze de trilogie voltooien. Ja, ja maar dan moeten maar... ze tegen de winnaar van vanavond, Duitsland, Italië. Ja, Wie gaat dat ja, worden Ja, kijk, tuurlijk heeft iedereen de papieren op Duitsland gezet... maar Italië is in een soort roes gekomen... zonder al te veel verwachtingen, veel problemen in het eigen land. En die spelen uh, voor wat ze waard zijn. Dus ik zou er nog niet zo zeker van zijn... dat het een herhaling uh, wordt van de finale van vier jaar terug... Spanje-Duitsland. Want ik geef Italië vanavond een hele gerede kans. Ik ben wel weer bang uh, dat je kunt stellen... Uh, rond 11 verschakelen we in... en dan pakken we de penalties nog mee vanavond. Dank <laughs> u daar gok ik wel weer een okay. beetje op. Tom, we spreken je morgen. Doei. Het is de dag van de Eurotop. Wat daar mogelijk is, wat daar mogelijk moet zijn... bespreken we met Onno Ruding, oud-minister van Financiën. Eerste de AWB, de verkeersinformatie. Tamara Bruggemans. Ja, er zijn een paar opvallende files bijgekomen, Marcel. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven, een aanrijding tussen Vught en Boksel noord, daarom 4 kilometer file. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, er staat voor de wijkertunnel een te hoge vrachtwagen... waardoor er tussen Heemskerk en Beverwijk Oost 3 kilometer staat. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Radio 1 Sportzomerbus. Mark Robin Visser bestuurt vandaag de bus. En hij krijgt misschien wel natte voeten, Mark Robin, vertel eens. Nou, ik moet je zeggen, met die bus, ja, die komt echt overal. En ik kom ook achter allerlei dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat wij leven in de eeuw van het zoete water. Wist ik niet, had ik geen idee van. Uitgeroepen door de Verenigde Naties. Daar heb ik er persoonlijk nog niet zo heel erg veel van gemerkt. Maar de eeuw is nog jong. Dat kan de komende 80 jaar natuurlijk nog, uh, nog komen. En ik heb ook ontdekt dat er in Arnhem een watermuseum is. Wist ik niet, had ik ook geen idee van. Er komen 70.000 mensen per jaar, maar ik was er nog nooit geweest. Het is ook niet helemaal de want dat Watermuseum dat is vooral voor uh, kinderen in het lager en voortgezet uh, onderwijs. Maar ik ga er toch vandaag naartoe, naar dat Watermuseum, omdat er vandaag een Landelijke Watereducatiedag is. En dat is dan allemaal voor de bewustwording, hè, want water. We denken dat we er genoeg van hebben, maar dat gaat in de toekomst helemaal fout als je de scenario's bekijkt. We hebben in Nederland natuurlijk heel veel kennis op het gebied van water. We hebben een prins die zich erin gespecialiseerd heeft. En hij wordt ook, heb ik wel eens horen zeggen, op internationaal niveau heel veel geraadpleegd. Nou, misschien ik straks ook wel. Ik trek mijn laarzen aan en ik ga naar het congres in het Watermuseum in Arnhem. Spitter, spetter, spater, wie zit daar aan mijn water? Tot straks. Heerlijk. Mark Ropoe-Visser, tot straks. Ja, dat wordt, uh, dat wordt weer een lange en moeizame Europese top. In een poging om uit de eurocrisis te komen vandaag. En misschien ook nog wel morgen. Op tafel ligt een plan van de Europese president, Herman van Rompuy... die naar een politieke unie met een gekozen president wil. De vraag is of daarin de oplossing voor de crisis moet worden gezocht. We gaan het vragen aan Onno Ruding, oud-minister van Financiën... en natuurlijk ook oud-bankier. Meneer Ruding, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat plan van Van Rompuy... Uh, zou dat het kunnen worden of is dat nog veel te hoog gegrepen? Dat is op dit moment veel te hoog gegrepen. Maar het kan een, uh, een draaiboek worden voor de toekomst. Dat zal jaren duren. Dat kun je niet direct nu gebruiken voor de oplossing van de problemen die er nu zijn... Hè, met de Spaanse banken en dergelijke. Maar hij heeft vier elementen. U noemde er één, politieke unie. Ik denk dat dat de meest omstreden zaak is voor het aantal landen... En dat was het oude idee wat werd voorgesteld bij het verdrag van Maastricht. Dat is toen door Frankrijk al getorpedeerd, helaas, zeg ik. Uh, dat was het Duits voorstel, dat komt nu terug. Maar wat nieuwer is, dat is een voorstel voor een, een bankunie, Bankenunie. En dat is een nieuw woord voor een oud idee, wat ik ook wel steun. Um, en dat is dat er meer Europees toe, toe, um, toezicht komt <coughs> op banken in Europa... wat nu voornamelijk nationaal Gebeurt. En daarnaast heb je natuurlijk nog de discussie over wat heet de begrotingsunie of de, het Engels Fiscal Union. En dat is denk ik nu het belangrijkste eerlijk gezegd. Uh, waar Duitsland terecht hamert op meer discipline en dat je als Brussel uh, voorwaarden kunt stellen aan het nationale begrotingsbeleid. Meneer Ruding, eerst maar eens eventjes naar die bankenunie dan. Waarom zou dat een goed middel zijn om de schuldencrisis die door Europa voedt te lijf te gaan op dit moment? Nou, ik geef een voorbeeld. We hebben nu allemaal hè, gemerkt de laatste weken... hoe rampzalig de situatie is met een aantal Spaanse banken. Dat komt omdat de Spaanse uh, regering en de toezichthouder op banken... jarenlang uh, ogen dicht hebben gedaan wat betreft de zwakte van uh, banken. En ik noem die naam Bankia, dat is een van de beruchtste voorbeelden. Maar ze zijn er in andere landen ook van die problemen. Uh, en als het dan misgaat, dan wordt er een beroep gedaan op op Europa, op ja. de belastingbetalers ook in Nederland en, en Duitsland, et cetera. Men wil dat voorkomen door te zeggen... met een bankenunie moet er één Europese toezichthouder komen op banken, overal... die dan ook eerder kan, kan zeggen, dit gaat mis... en dan ook bevoegdheden heeft. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de nationale autoriteiten die dat het al niet meer hebben. En die moet alleen wel geld krijgen, dat is natuurlijk het probleem... Als er het noodzakelijk is om in te grijpen als een bank failliet terecht te gaan... wat ja, er altijd precies. kan gebeuren. Ja. En dan is het tweede voorstel bij die BankenUnie... om met een uh, gezamenlijk Europees depositogarantiestelsel te komen. Nou, dat hebben we al, ook in Nederland. Dat werkt goed, in andere landen ook. Maar dat zou dan Europees moeten worden. Nou, ik zie dat niet gauw gebeuren. Want je kunt niet wat jarenlang hier is bespaard... en elders in Duitsland, et cetera, uh, inzetten direct voor de zwakkere landen. Maar dat kun je natuurlijk geleidelijk opbouwen. Maar daarom zei ik al, dat duurt jaren. En ten derde moet zo'n toezichthouder de mogelijkheid hebben... om een bank, als het echt waardeloos is en ook geen kans heeft... om zo'n bank te, te sluiten. Maar dan krijg je natuurlijk de ruzie, wie moet dat betalen... En uh, de vraag is dus of, dat, of die dan zo'n toezichthouder een mag doen uit de kas in Europa. Want dat is ook wel uw en mijn belastinggeld. Ja, ja precies, wat, want dat... meneer Ruding, dat, dat, dat is denk ik dan de kern van het verhaal. Solidariteit onderling is niet vol te houden als je niet Europees toezicht regelt. Precies. Uh, solidariteit wordt gesteund en ook door mij terecht. Maar niet een blanco cheque zo gek zijn we niet, En dan, wil je, dan zeg je natuurlijk... ja, dan moet er wel uh, tijdig kunnen worden ingegrepen door Europa... en niet zoals Spanje en, en Frankrijk willen... en misschien nog wel meer landen... dat je wel solidariteit pleegt met elkaar, elkaar steunen... maar dat je niet uh, de bevoegdheid krijgt om in te grijpen... in die landen als ze doorgaan met een verkeerd beleid... Op de, in dit geval wat betreft uh, bankentoezicht. Dat is natuurlijk het, het spanningsveld. En ik denk dat Duitsland... Ik hoop ook dat Duitsland mevrouw Merkel op dit punt niet toegeeft... dat het alleen maar een kwestie is van, van uh, een blanco cheque afgeven voor een bankenunie. Nee, maar dat het is geven en nemen. Dus een combinatie van discipline en solidariteit. Ja, het probleem natuurlijk, meneer Ruding, bij die bankenunie... is dat er ook de politiek in de banken verweven zit. Hè? Kijk bijvoorbeeld maar naar Duitsland... waar de politiek ook met de banken wel degelijk veel te maken heeft. Is dat geen probleem? Dat is inderdaad een groot probleem. Dat speelt in Nederland eigenlijk niet. Nee. Maar dat is een groot probleem in Spanje. Dat is een van de redenen dat het mis is gegaan met een heleboel banken. Met al maar die regiobanken? banken daar, Ja, dat zijn de regionale spaarbanken. En eigenlijk heb je dat op dezelfde manier in Duitsland. Alleen daar is het land, Duitsland, sterk genoeg... Hè, om een eventuele faillissement te, te financieren. Dat, die kloppen niet bij ons aan, dat is het verschil. Maar u hebt gelijk... Uh, ik denk ook dat Duitsland dat alleen wil toestaan, een Europese banktoezichthouder... voor de grotere, zeg maar, internationale cross banken. En dat is natuurlijk de basis. Maar ik voeg eraan toe: ja, als er een grote lokale bank omvalt, dan is ook de hel los. Kijk maar naar dat voorbeeld van Bankia in Spanje, ja. maar ook dicht bij huis. Dexia in België. Dat heeft miljarden, miljarden gekost aan de, uiteindelijk aan de Belgische belastingbetalers. Dus je moet daar toch, toch een rem op kunnen zetten. Goed. Meneer Udingen, alvast hartelijk dank. Blijf bij ons. Uh, praten we om acht uur verder... of na acht uur verder over mogelijke oplossingen... die er nog te vinden zijn in Brussel vandaag tijdens de Eurotop. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Uiteraard ook in de kranten veel over de komende Eurotop. Volgens het Financieel Dagblad raken de maatregelen uh, op... die de regeringsleiders kunnen nemen om de crisis aan te pakken. Recente voorstellen lopen allemaal op niets uit... En ook de Europese Centrale Bank ziet minder mogelijkheden om in te grijpen. Een anonieme Europese topambtenaar zegt in de krant... er hebben al duizend slimme mensen over nagedacht... maar er is geen directe oplossing. Geen enkele crisismaatregel is perfect. Ze hebben dat allemaal... Hun nadelen en bijwerkingen. Volgens Der Spiegel ligt bondskanselier Merkel op ramkoers met de andere EU-leiders. Het plan van de eurobonds is een ergernis voor Angela Merkel. Blijkt wel uit de opmerking: Niet zo lang ik leef. Volgens De Duitse Krant bedreigt deze opmerking de ijzige crisistop. Dan naar Bert van Marwijk. Staat met een moeilijk kijkend gezicht en wilde handgebaren op foto's in. Vrijwel alle kranten. Het nieuws van zijn vertrek wordt breed uitgemeten. Ook op Twitter komen de reacties binnen. Zo vinden oranje spelers Gregory van der Wiel... en ook Kevin Strootman het jammer dat de bondscoach stopt. Van der Wiel schrijft bijvoorbeeld... heb hele mooie en goede jaren met hem beleefd. En op deze tweet komen dan vervolgens weer zeer kritische reacties. Allemaal gaan ze over het spel dat Van der Wiel heeft laten zien tijdens het EK. Bijna dagelijks twitterende Robbie van Persie was uh, rustig gisteravond. De grote vraag is nu natuurlijk... wie neemt het stokje van Van Marwijk over oud is Louis van Gaal... En Frank. Dank Rijkaard worden vaak genoemd omdat ze vrij zijn. Zeker nu Feyenoordtrainer trainer Ronald Koeman heeft gezegd dat hij de Rotterdamse club trouw blijft. Ronald de Boer vindt Co-Adriaanse wel een logische kandidaat. Jarenlang was er een overschot, maar inmiddels is er een tekort aan cellen in Nederland. Gemiddeld zo'n 95 van de cellen is bezet. Het staat Steven van Justitie. We zitten tegen de grens aan en dat komt doordat de pakkans bij de politie omhoog is gegaan. Er zijn meer mensen opgesloten en ze zitten ook langer vast. Acute problemen zijn er volgens Steven niet. Want er kan gebruik gemaakt worden van cellen in bijvoorbeeld de vreemdelingenbewaring. Meer erover in het AD. Corporaties trekken zich terug uit dorpen en buurtschappen op het platteland, meldt trouw. In vrijwel alle krimpgebieden zijn volkshuisvesten. Te vinden die op termijn al hun huizen in de kleinere kernen willen verkopen of slopen. Blijkt uit onderzoek van de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Dan nog naar de telegraaf. De gemeente Oude Kerk aan de IJssel gaat een bijzondere verloting houden. Als inwoner kun je winnen een graf. op de oude begraafplaats hoe gezellig. Er zijn nog maar 30 plekken beschikbaar en er schijnt veel animo voor te zijn. Daarom heeft de gemeente besloten ze te verloten. Overigens is er inmiddels een nieuwe begraafplaats in Oude Kerk aan de IJssel. Nou, zegt was dan een breedbeeld televisie. Uh -huh. Na acht uur in het Radio 1 Journaal, zoals u net hoorde, onenruining, praten we met hem door over de inzet uh, op de eurotop. En we horen dan ook wat de verschillende landen en hoofdrolspelers daar willen en wat ze eventueel zouden kunnen bereiken. Ga natuurlijk ook in op het vertrek van Bert van Marwijk. U hoort Wesley Sneijder daarover.